7 uur, Joboot met het NOS-journaal. Syrië zegt bereid te zijn zijn chemische wapens onder internationaal toezicht te stellen. Ze zouden daarna moeten worden ontmanteld. Syrië reageert hiermee op het Russische voorstel. Dat kwam vandaag na overleg in Moskou tussen minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en zijn Syrische ambtgenoot Moualem. Volgens de beide ministers zijn de VN-inspecteurs opnieuw welkom in Syrië om hun onderzoek naar het gebruik van chemische wapens voor te zetten. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon roept Syrië op de chemische wapens over te dragen aan de VN. Hij gaat de Veiligheidsraad vragen om dit te eisen van Syrië als duidelijk is dat de VN-inspecteurs concluderen dat er zulke wapens zijn ingezet bij de aanslag van 21 augustus in Damascus. Minister Asje gaat onderzoeken in welke sectoren arbeidsmigranten uit Oost-Europa banen van Nederlanders overnemen. Hij wil Brussel overtuigen dat er maatregelen nodig zijn om problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen aanpakken. Vanaf 1 januari mogen Roemenen en Bulgaren zonder vergunning in Nederland werken. Sinds 2007 hebben werknemers uit landen als Polen, Estland en Letland al geen vergunning meer nodig. Op dit moment werken naar schatting 300.000 arbeidsmigranten in Nederland. Minister Asje vreest dat ze worden uitgebuit en Nederlandse werknemers van de arbeidsmarkt verdringen. Om dat tegen te gaan wil hij dat er in Europees verband afspraken over worden gemaakt. In Amsterdam is gisteren een man in het ziekenhuis overleden... die de avond ervoor onwel was geraakt op een festival. Waarschijnlijk was hij onder invloed van drugs en alcohol... maar hij is ook hard aangepakt door beveiligers, zegt de politie. De beveiligers probeerden de man van het festivalterrein te verwijderen... maar hij verzette zich. Twee beveiligers hielden de man uiteindelijk tegen de grond. Toen gealarmeerde politieagenten aankwamen... constateerden die dat de man moest worden gereanimeerd. Morgen wordt er sectie op het lichaam verricht... om te onderzoeken waaraan hij precies is overleden. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en oosten af en toe regen. In het westen en noorden buien met kans op onweer. Morgen eerst nog zon, later bewolkt en opnieuw flinke buien met onweer. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB, verkeersinformatie De avondspits is bijna voorbij. Vieren staan er nog op de A13, Rotterdam richting Den Haag... voor Berk en Roderijs 2 kilometer... Een lange file nog altijd op de N15 vanuit Europoort richting Rotterdam... tussen Brielle en Hoogvliet, 12 kilometer. En op de N44, Wassenaar richting Den Haag... tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14, dat staat nog 4 kilometer. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer...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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Goedenavond en welkom. Onze gast begon als jonge man een carrière bij het Korps Mariniers en werd als elite-soldaat uitgezonden tijdens de Eerste Golfoorlog in Irak. Terug in Nederland twijfelt hij aan zijn roeping. En na het horen van Richard Wagner's opera Parsifal wordt hem duidelijk wat de ware opdracht in zijn leven is: operazanger worden. Deze dagen schittert hij, hoe kan het ook anders, in de rol van de Hollander in de opera Der Vliegende Hollander. Hier is Bastiaan Everink. Uw presentator is Jelly Brouwer. Bastiaan, je heet eigenlijk gewoon Bas. Dat klopt. Ja, en wat is er gebeurd waardoor je nu Bastiaan noemt? Nou, ik ben van mijn stemvak. Ik, als klassieke zanger ben ik bariton. En toen mijn eerste grote contract er aankwam in het operahuis in Bonn, Toen ging het helemaal mis met dat contract. Want, dat schreef, want ik had mijn naam ingevuld met bas. En toen dacht we van ja, maar we, hebben toch een, we willen toch een bariton onder contract. En geen bas. En geen bas en dat ging helemaal door elkaar. Toen dacht echt? Ik, verwarring ja, alom? Ja, verwarring alom. Dus ik dacht dat moet ik gaan oplossen. Uh, en toen werd bas, uh, werd veranderd in Basiaan, maar dat is dus mijn artiestennaam. <lacht> dus het bleef je wel dichtbij. Maar, ja, ik vind het bijna <lacht> een te mooi verhaal. Nee, maar maar zo, het is echt waar. Het is echt waar. Ja. Je, hebt, je hebt in de zangwereld een tenor, een bariton en een bas en dat zijn de drie stemgroepen waar je zich mee kunt zingen. Mm -hmm. En mijn moeder noemde me heel vroeg al wel eens Bastiaan. en Daardoor was het ook wel snel gemaakt. En ik dacht, die verwarring moeten we niet weer hebben. En het is ook eigenlijk veel internationaler. En wisten jouw ouders veel? Die zagen het ook niet echt aankomen dat jij een bariton zou worden in plaats van een bas. Nee, die wisten dat niet, nee. nee. <laughs> zij zongen niet, hè? Of zij zingen niet? Nee, ze zingen niet, nee. Niet muzikaal opgevoed... Nou, wel een klein beetje, zoals dat hoort, zeg maar. Hè. Ja, in welke uh, zin dan? Op kleine, op, als je jong bent, naar de uh, blokfluitles en naar de algemene muziekles, naar de muziekschool. En, en? Op, op mijn veertiende uh, uh, e zei mijn vader tegen me van, pas je broertje wil graag bij de fanfare, ga jij hem eens opgeven. En de praktijk was dat hij na één les zei van... en één middag van, ik heb hier geen zin in en ik bleef er hangen. Dus toen heb ik nog een jaartje of zes tenoorzaaksefoon gespeeld. In het dorp waar ik geboren ben, in Lonneker. Lonneker? Precies. Dat ligt vlakbij? Enschede. Enschede. Enschede. Dat ligt tussen uh, Enschede en Oldenzaal. Hoeveel inwoners? 1500? 2000 misschien, ik weet niet. Maar een mooi klein. dorp omgeven door bossen. Precies, omgeven door bossen. Grote kerk in het midden, school ernaast... Kroeg er tegenover, zoals je dat kent, in ja. Twensdorp. En goed katholiek opgevoed. Ja, zoals het hoort. Dus ook nog gezongen in de kerk dan? Neem Absoluut, ik aan. in het kerkkoortje en missie na geweest. En, uh, en toen ons... viel het al enorm op dat jij uh, zo'n prachtige lage stem had? En als je zo jong bent, dan heb je gewoon nog een ja, dan... Stemmetje, En Dan heb je <laughs> nog geen lage stem, hè. die baard in de keel, dat moest nog komen. Ja. En dat kwam ook pas veel later. Maar ik had nooit het idee dat ik uh, operazanger zou kunnen worden. Of dat ik daar het materiaal voor had. Daarvoor moest ik eerst een hele andere weg afleggen. En dan ben je nog eens uh, geen gewone bariton. Maar een dramatische bariton. Hè? Zoals dat in die kringen wordt uh, ja, genoemd. zo noemen ze dat bij ja, ons. Ja, Leggen ze uit voor <laughs> al die mensen die weinig tot niets van klassieke muziek weten. Nou, dat is een bariton die dus uh, veel kracht heeft zeg maar, in de hoogte. En daar ook dramatischer en sterker wordt. Dus meer doorslagkracht krijgt. En... Het tegenovergestelde daarvan is de lyrische bariton. En die worden steeds lichter en, en fijner. Die krijgen meer dolce, zoals we dat noemen in het Italiaans in de hoogte. Maar dat zijn dus twee totaal verschillende karakters, zeg maar. Karakters of stemmen? Ja, en daardoor krijg je ook andere rollen... Mm -hmm. die dan beter bij je passen. Ja, dus en... je krijgt de dramatische rollen... en dat zijn altijd de slechte rikken, <laughs> de boze rikken. In de opera kun je eigenlijk, eigenlijk wel zeggen dat het om de... Om, om, om, om de sopraan gaat en de tenor en de bariton. Ja. En meestal wil de sopraan en de tenor die willen wat met elkaar, maar dan is de bariton daartegen. <laughs> dan, ja, ja, ja, op jouw lijf geschreven. Ja, ja, het is ik. heel ja. fijn om te zingen. Ja. Heel erg leuk. Heel naar, agressief. Uh... Ja, al lijn en gemeen. En, ja. En, ja. Ja. Ja. ja, ik zie uit je ogen kijken dat dat echt uh, smullen. Ja, nee, dat is ook heel erg leuk om te doen. Ja. En het is eigenlijk, ik vind het ook makkelijker om te doen. In welke zin dan? Ik kan persoonlijk makkelijker in een, in, een, in een slechte rik stappen dan in een hele goede. Op de bune dan, hè? In, op de bune. En ja. waar zit hem dat dan? Ja, in? dat ligt gewoon iets dichter bij mezelf. En dat zijn emoties die ik sneller kan pakken. Ik ben op de bune ook graag uh, dominant. En dat heb je in die rollen ook vaak. Als ik een Scarpia zing uit een Tosca, dat is echt uh, het hoofd van de geheime dienst. En die domineert. Mm -hmm. En dat vind ik dan fijn om te doen. Ja. En als, ik, als je uh, een twijfelaar spelen op de bühne... Met, ja, dat, vind ik veel, dat vind je al een stuk lastiger. Dat vind ik veel lastiger. Terwijl je er zo vriendelijk bij kijkt. Ja. ja. ja. Goed, um, uh, laten we even naar het nieuws gaan. Want uh, ik heb hier ook te maken met uh, een ex-marinier... Uh, als dienstplichtige voor ja, nou het mariniers Dan moet, ik je, gelijk al, moet ik je gelijk al onderbreken. Hoezo? Je blijft marinier, want je leeft ex -ma lang. Want een ex-marinier bestaat niet. Nee, hè? Je bent oud-marinier. Eens-marinier, altijd Altijd-marinier, ja. <laughs> en zo voelt het ook nog. Ja. ja. Ja? Hoe dan? Leg me dat eens uit. Ik heb het vaker gehoord, maar waar... De, ik bedoel, je kan het ook zo mooi zeggen, want zo hoort het... en zo noem je elkaar dan oud-marinier. Ja. Maar voelt het daadwerkelijk ook zo? Ja, dat voelt ook zo. Want die opleiding die is heel intens die je met elkaar doormaakt. En ik ben bijna vijf jaar marginier geweest. Dat was ook een hele intense tijd. En daardoor voel je je heel erg verbonden met die mannen en met het korps. Mm -hmm. En die verbinding, dat, dat, dat blijf je houden. Je wordt daar ook op een, op een bepaalde manier getraind. Wat wel wat met je doet. He, daar worden zaadjes geplant, zeg maar. En dat hou je voor de rest van je leven. Uh, uh, uh, blijft dat bij je? Ja, waar denk je dan onmiddellijk aan? Als je dit zo vertelt? Nou wat, wat Welk beeld komt dan gelijk bij joh? Nou, Wat voor mij het belangrijkste is, dat zijn de mannen waar je dat samen mee doet. Als je, ik, ik heb heel veel trainingen gedaan over de hele wereld. In Poolgebieden, maar ook in Irak, in de woestijn. En, en, die, en die trainingen die zijn soms best heel extreem. Onder hele extreme weersomstandigheden, met hele zware bepakking. Hoe extreem en hoe beter? Precies. Uh, we gingen vooral ook in de winterdag dan bijvoorbeeld naar Noorwegen... Als het vooral min 20 en min 30 was, dan zaten we een kilometer of 500 boven de poolcirkel en daar deden we dan de trainingen. Hmm. En in december zaten we dan in. En zo'n training hield dan in? Wat moest je dan doen als het min 20, min 30 is? Um, overleven in de Arctic. Ik was dan ook survival Arctic-instructeur. En dan ga je met een soort slee achter je en rugzak op en een skis. ga je over de steppes. En krijg je allerlei militaire opdrachten te doen. Bijvoorbeeld? Eh. Uh, nou, we hebben het over een lange tijd geleden. Dat soort trainingen deed ik in de jaren 88, 89, 90. En de muur is pas gevallen in 1990. Dus in die tijd was het ook nog steeds van belang... dat, uh, dat de Russen geen ijsvrije havens mochten hebben. Dus de Atlantische Noordflank, zoals dat dan in militaire termen heet... die moest dan verdedigd kunnen worden. Dus dan waren er voor ons trainingen op IJsland boven in, in, Noor, in Noorwegen. Ja. En daar werden dan allerlei... Trainingen gedaan Om de boel ijsvrij te maken. Nee. Was dat nou wat je zei? Nee, nee niet om ze ijsvrij te maken. Maar om te zorgen dat de, dat de, dat de Russen daar niet uh, uh, aan land zouden kunnen gaan... of ijsvrije havens zouden kunnen gaan veroveren. Precies, ik hoorde het woord wel goed. Ijsvrije havens ja, zouden ja, gaan veroveren. Bijvoorbeeld, of, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik ving iets op, maar niet ja. helemaal correct, begrijp ik. Maar de Russen, en dat schreef je dan in Kapitaal, hè, dat was de vijand... Daar toen wel. Je je wel. wel. Ja, dat was tijd. een hele andere tijd, hele andere tijd dan nu. En toen was jij een jaar of um, 18, nou, 19, 20. Tot je 21ste, 22ste heb je dat gedaan. Ja. ja. Tot een 23ste bijna. Nu even naar het nieuws vandaag, van vandaag. Want met dit in je achterhoofd, um, morgen uh, gaat het besluit vallen. Hè? Gaan de VS um, Syrië aanvallen? Mm -hmm. Wat vind jij als oud marinier? Nou, ik vind het heel verstandig om naar de Veiligheidsraad te luisteren. En dat zijn natuurlijk mensen die hun uiterste best doen... en die zijn kundig op dat gebied. En ik zou absoluut mijn beslissing af laten hangen... Uit de raad, dat hoor je dan te raad. zeggen als oud-marinier. Nee, dat hoor je eigenlijk helemaal niet zo te zeggen. Nee? Want eigenlijk zijn mariniers helemaal niet uh, politiek geïnteresseerd. Of misschien zijn ze dat wel, maar ze horen niet hun, hun, hun standpunt daarin te ventileren. Um, wat ze eigenlijk doen is... Uh, hun eigen persoonlijke moraal die ze hebben... en hun eigen mening die ze hebben over een bepaald conflict... of over een, een bepaalde inzet, die zet je opzij. En je doet wat je opgedragen wordt. Dus je brengt een soort offer om je eigen uh, moraliteit... op de tweede plaats te stellen. Ja, dus zeg jij... Van... Dus, dus mariniers vragen er niet om om ingezet te gaan worden... in bijvoorbeeld de Eerste Oorlog in Irak. Dat doet het parlement. En, en dan, dan luister je ik... naar. En dat ga je dan doen. Ja, ja dat onderteken je ook, hè? Precies, ja. En, en nu zeg jij, hoorde ik jou net zeggen, van, nou, we wachten af wat de VN uh, gaat zeggen. Ja. En, um... Maar persoonlijk lijkt het me wel verstandig om een signaal te geven... dat wanneer een regime uh, gifgas gebruikt op, op vrouwen en op kinderen... dat is zo'n gruwelijke daad. Uh, je moet een signaal geven dat dat gewoon niet getolereerd wordt. Dus ik, ik ga er zeker van uit dat er een heel duidelijk signaal gaat komen... richting het regime van Assad. Ja, En dat dat, je, daar heb jij alle begrip voor? Daar heb ik alle begrip voor. Ja. Heb je afgelopen vrijdag ook het nieuws gehoord? Uh, toen was je waarschijnlijk heel druk, want afgelopen zaterdag had je première in uh, Duitsland. Ja. Uh, maar ik leg het je voor, omdat ik me voor kan stellen dat dit soort berichten er wel inhakken hakken bij, bij jou als oud-marinier. Uh, afgelopen vrijdag werd bekend dat de, de Nederlandse staat toch verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van tenminste drie moslimmannen in Sebrenica in de tijd. Hoe komt dat bericht bij jou naar nou binnen? Um, ik heb dat bericht niet gehoord, want ik zat toen inderdaad in Duitsland... om me uh -huh. voor te bereiden op mijn, op mijn rol als een vliegende Hollander. Um, kijk, het is belangrijk dat uiteindelijk de rechtsstaat uh, blijft uh, beoordelen... of je aan de goede kant van de grens zit of aan de foute kant uh -huh. van de grens. En dat is in zo'n oorlogssituatie heel erg moeilijk. En uh, het is toch belangrijk dat... Uh, dat er getoetst blijft worden, ook door de rechtelijke macht... of een, of een oorlog volgens de regels van, uh, van Geneve, de Conventie van Geneve gevoerd wordt. Mm -hmm. Kun je je voorstellen, want er waren een paar oud-veteranen te horen... voor wie dit verschrikkelijk was om dit nieuws te horen? Ja, dat is ook zo. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan word je als veteraan... Uh, word je daar niet blij van. Nee, Want, wat Want die mannen die hebben natuurlijk hun uiterste best gedaan. Mm -hmm. Die hebben daar uh, uh, vreselijke dingen meegemaakt. Vaak op hele jonge leeftijd. En die moeten daar zelf ook hun weg in vinden. En hun levensweg in vinden. En reken maar dat wanneer je thuis komt... uit zo'n uh, crisissituatie als de Brenica, en je moet daar de rest van je leven mee, uh, mee, mee omgaan. Dat mm -hmm. is niet niks. Nee. Dus dat soort mannen verdienen voor mij alle respect... En vrouwen natuurlijk ook, want er zitten mannen en vrouwen, laten we dat niet vergeten. Mm -hmm. Heb jij zelf iets soortgelijks ook gevoeld in de berichtgeving... Uh, na aanleiding van, uh, van de Eerste Golfoorlog... waar jij als oud-marinier uh, hebt gezeten in Irak? Mm -hmm. Weinig. Het was de allereerste internationaal incident, wat er was. Er was. Mm -hmm. En er was heel lang geen groot, uh, geen groot conflict geweest. We hebben net kort gehad over de Koude Oorlog, die heeft jaren geduurd. Na Vietnam en Korea was er eigenlijk geen groot incident. Nee. En die Golfoorlog in 1991... Dat klinkt nu bijna romantisch, hè? Als ja. je het hebt over de Koude Oorlog en ja. de Russen. Ja, ja. ja. ja. ja de, en dat was onder de vader van George Bush. Dus de oude president Bush. Ja, voor dus, de jonge luisteraars. Ja, voor de jonge luisteraars. Uh, ja, het is meer dan twintig meer dan jaar geleden. Mm -hmm. Meer dan de helft van mijn leven geleden, zeg maar. Ja. Waarmee je wilt zeggen van het, het, het was de eerste grote internationale uh, actie sinds uh, uh, Vietnam. Ja. En, um... en er was nog niet zo heel veel. Uh, het was, natuurlijk was het in het nieuws. Uh -huh. Maar op het moment dat wij thuis kwamen, was dat zo'n klein groepje wat dat maar zeg maar meegemaakt had. Uh, jaren later is het Veteraneninstituut opgericht. Het was geloof ik zes jaar later dat ik voor de eerste keer een brief in huis kreeg waarin stond van, goh, heeft u misschien last van woedeaanvallen en slaapt u s'nachts wel eens slecht? Meen je dat ja, nou, en toen ja? ging, toen ging Zoveel ze, later. Zoveel later, toen, ging pas, eerst, toen hadden ze pas in de gaten... wat een stresssyndroom zeg maar was. Ja. Ik weet nog dat ik terugkwam na bijna drie maanden Irak. En, um, drie maanden heb je daar Ongeveer geweest. drie maanden. En toen um, marcheerden we met de hele compagnie het exercitieterrein op... in de Van Braam Houtgeestkazenne in Doorn... En daar stond een generaal en de minister ons te verwelkomen. En toen zei die generaal van nou man, het is nu drie uur. Ik ben vandaag bijzonder soepel. Ik geef jullie de rest van de middag <lacht> vrij. Het is nu vrijdag en maandag om acht uur is iedereen weer present. En er werd nooit meer met een woord ergens over gepraat. Wow. Dus we gingen gewoon verder dan met ons programma waar we toen mee bezig waren. En ja, dat is tegenwoordig wel veranderd. En daar ben ik wel heel erg blij om natuurlijk. Dat er veel meer aandacht is voor veteranen. Mm -hmm. Uh, voor alle veteranen die in welke gebieden ook geopereerd hebben... en daar zit nu een hele grote organisatie achter. En als mensen het moeilijk hebben met een uitzending... wat best heel begrijpelijk is, uh, dan kunnen ze dat recht. Hm. En ik, ik, ik zit eerlijk gezegd met verbazing te luisteren... want het lijkt, het is nu aan de orde van de dag... Uh, posttraumatische stresssyndromen, ja. begeleiding van uh, ja. militairen. Ja. In die tijd dus nog en zo lang is het nou toch ook weer niet geleden? Ja, twintig jaar bijna. Nou ja, twintig jaar. Ja, dat is wel aardig wat. Ja. En dat, ja, als je dan voor de eerste keer naar een uitzending gaat... dan, ja, dan moeten dat soort dingen ook uh, ontwikkeld worden. Da daar werd van tevoren natuurlijk niet over nagedacht. Maar zou dat kunnen? Zijn er veel mannen en vrouwen... Zaten daar toen ook vrouwen nee, bij? Nee, bij de mariniers zitten nee, geen, vrouwen. Zit geen vrouwen. Nee, daar zitten geen vrouwen. Het zijn elite troepen. En dat daar is, horen geen vrouwen bij. Dat, in de, bij de Nederlandse marine <laughs> zitten geen vrouwen. Nee, we hebben met elite te maken. Maar um, zijn er mannen onderdoor gegaan? Uit, uit jouw... Um, eenheid. Dat eenheid, precies. Ja, ja. Er zijn heel wat mannen die. Die, die, zijn daar, die hebben het wel heel erg moeilijk mee. Er zijn er een paar die hebben zelfmoord gepleegd. Er zijn er een paar kwijt. Kwijt? Ja, die zijn weg. Wat bedoel je? Nou, daarvan weten we niet meer waar ze zijn. We wisten wel van. Uh, het gaat niet zo goed met hem. Mm -hmm. En op een gegeven moment dan. ja, er komen we steeds meer problemen, en schulden, en scheiding, en je huis uit, en onder de brug slapen op een gegeven moment raak je iemand kwijt. Hoeveel contact hebben jullie nog met elkaar? Heb jij nog met, met mannen uit jouw eenheid van toen? Met sommige mannen heb ik nog af en toe contact. En bepaalde mannen veel meer. Ik heb met een aantal mannen uit mijn opleidingstijd. Dus dat was niet uit mijn Irak tijd. Want dat was een aantal jaar later. Dat was meer dan drieënhalf jaar later. Mm -hmm. Maar vooral met een aantal mannen uit mijn opleiding heb ik nog contact. En die komen ook naar de opera's luisteren en die die vinden het fantastisch. Die gaan helemaal uit hun dak. En die zijn volgens mij ook in de film te zien... waarover we zo dadelijk ook gaan spreken. Want er is ja. een documentaire over jou gemaakt... Uh, luisteraars uh, kunnen zich bemoeien met de uitzending, U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen uh, via Twitter bijvoorbeeld, hashtag Radio Kunststof, maar ook via onze site radiokunststof.nl. En de tegel ligt hier met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Bastiaan, um, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, uh, Bastiaan Everink is uh, opera zanger, een dramatische bariton. Uh, nou, je ontdekte je talent pas laat, want je was uh, 22 uh, toen je op het conservatorium terechtkwam. Uh, maar je had dus al een leven achter de rug, zou je kunnen zeggen, als elite soldaat bij het Korps Mariniers. En je hebt gevochten in de eerste Golfoorlog. Nou, wat weinig mensen verwachten in der tijd is jou gelukt... Uh, je kreeg een aanstelling bij de Duitse Oper in Berlijn. Afgelopen zaterdag was een uh, première van Deer Vliegende Holländer. Van Wagner. En komend weekend is er een uh, documentaire over jou te zien. Een prachtige documentaire bij podium van uh, de NTR. Hoe ging de première om daar eens mee te beginnen? Ik moet wel een kleine correctie ja, uh, toepassen. Welke? Want, want de, de première die ik gezongen heb afgelopen zaterdag... Ja. die was niet bij de Duitse Oper, maar die was in het... Uh, Hessische Staatstheater Wiesbaden. Waar jij dus geen aanstelling hebt. Oh, niet in de Deutsche Open, nu snap ik het. In de Deutsche andere Open, locatie. Daar, ben ik, daar zing ik als vaste solist hoofdrollen. Ja, ja. Maar dat betekent niet dat je als freelancer daarnaast ook dingen kunt gaan doen. Maar je Op hebt, andere plekken. Je hebt een vaste aanstelling, hè? Ik heb een vaste aanstelling bij de Deutsche Open in Berlijn. Voor drie jaar? Uh, ik ga nu mijn derde jaar in. Dus, uh, en daarna gaan ze mij een aantal keer terugvragen, een aantal jaar als gast... Dan ben je en ja, freelancer dan ben, ik freelancer ben je een vrij man. En dan kan ik me nog makkelijker bewegen, zeg maar. Want op het moment dat je een vaste aanstelling hebt... dan moet je natuurlijk ook gaan zingen en doen wat hun willen. En daar heb jij geen zin in. En niet, niet altijd. Meer. Niet altijd. Nee. nee. <laughs> dan ben je echt een vrij man. Ja. Dan kan je zingen wat je wil. Ja. En over de hele wereld gaan. Maar nu, afgelopen zaterdag was dus die première. Hoe ging het? Dat ging echt heel erg goed. Ja, het was heel erg fijn om te doen... Het was een hele leuke productie om te maken. Het was ook een bijzondere productie. Want hij deed de, de, de productie heet. Uh, de opera waar ik in zong heet. Uh, Der Vliegende in de Hollende. Dat is een opera van Richard Wagner. En, daar, uh, en dat, was toch een, dat had een aardig Nederlands tintje. De regisseur Michiel Dijkema. Nederlander. Klinkt behoorlijk Hollands. Uh, de tenor Erik Arnold Bezuijen. Ook een Nederlandse zanger. En ik zelf ging De Vliegende Hollander zingen. Dus uh, er zaten drie Hollanders uh, heel dominant in de kaast. <laughs> dus dat was heel erg leuk. En in Duitsland vinden ze het ook wel heel erg leuk. Ik heb daar ook een aantal interviews gegeven. Um, voor de Frankfurter Allgemeine bijvoorbeeld. En dan vinden ze het bijzonder van... Hé, hey, er komt een Hollander. De Vliegende Hollander. Een, een Amsterdammer. Die komt uh, De Vliegende Hollander zingen. Ja. Dus ja. En ik kan me ook voorstellen dat ze dan juist extra kritisch zijn. Of niet? Mm. Het is eigenlijk heel erg goed, goed ontvangen. Uh, dus ja, Jij hebt liggen. de kritieken daar voor je liggen. Hè? Ik heb ze niet, nog niet kunnen lezen. Nee, maar Wil je die... een paar zinsneden dus nee, doen? Nee, ik heb ze hier niet voor me Oh, je hebt, je hebt ze niet voor je liggen. Ik heb ze niet voor me Maar zit je. er iets in je hoofd? Um, ja, ik kom er eigenlijk heel goed vanaf. <lacht> <lacht> dat vind ik dat is een beetje... We kunnen dit controleren, maar je ja, komt er goed vanaf. Nee, af. ik kom er bijzonder goed vanaf. Ja? Maar dat was Wat ook wel... zeggen ze? Eh, gewoon één zinsnede zit natuurlijk gewoon in jouw hoofd. Uh, uh, Nee, want dat, ik zou je zeggen hoe dat dan werkt bij mij. Ja. Dan heb je tien kritieken. En dan zijn er negen fantastisch. Een en dan eindje, is er eentje slecht. Ja. En die onthoud je. Die onthoud je. En die wat onthoud stond daar dan? Nee, nee, maar ik de, die de wil was, je niet herhalen. Nee, maar ik heb tot nu toe. Ik heb vier kritieken gelezen. En uh, die waren ook in het Duits natuurlijk. En uh, ja, die waren uh, uh, heel erg lovend. Maar dat klopte ook wel in verhouding met de reactie van het publiek. En met het feest na aflopen. Het was de opening van het seizoen. En mensen waren laaiend enthousiast. Dus ja, dan ben ik ook blij. Dat betekent dat ik eh, hard gewerkt heb op de bühne, Want dat wil ik graag. Ik wil graag mensen inspireren. Verbinding maken met mijn publiek. En op het moment dat je dus zo'n respons terugkrijgt, ja, dan is dat gebeurd. Ja, ik laat je even eens. Ik heb klein. hier één recensie. Oh, uh, heb jij ze? Vliegen... <laughs> <laughs> ik heb er één. De vliegende Hollander überrascht met großem geisterschief in Wiesbaden. Nou, en dan mag jij even, want jouw Duits is ongetwijfeld beter dan mijne. Hier Hollander, daar begint het mee. De Hollander Bastiaan Everink is niet slechts in biografische hinsicht een originales prachtexemplaar. exemplaar, <laughs> neben baritonale überzeugingskraft nog een paar klankvarben te wachsen om um jarenhonderden der verzwijfeling op hoge zee duidelijk gehoorbaar te maken. Ja, en dan lees hij nu zoiets voor als hun Nederlander Bastiaan Evering is tenslotte niet alleen in biografisch opzicht een origineel prachtexemplaar, naast zijn overtuiging als bariton. Uh, ja, en dan wordt het een beetje ingewikkeld. Kan hij ja. nog wat klankkleuren erbij krijgen? Kan hij nog groter uh, prachtiger worden? Zoiets, toch, ja. zoiets? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, het is prachtig. Ja. Goed, dat was dus afgelopen zaterdag. Precies. En nu vertrek je naar Mexico, heb ik me laten vertellen. Nee, dus ik zit nog één dag tussen. Ik ga uh, woensdag nog naar Wiesbaden... om daar een volgende vliegdoorland te zingen in Wiesbaden. Ja. Maar dan donderdag stap ik op het vliegtuig... en de vlieg naar Mexico City... En daar ga ik ook een vliegtuig Hollande zingen. Dat is echt een gelukje. Dat ik nu net in weer in een heel ander gezelschap. In een heel ander operahuis natuurlijk. Ja. In een heel andere setting. Met een heel andere regisseur. Maar het is natuurlijk wel heel fijn dat je, dat je die rol ergens anders... Uh, ik ben zeg maar heel goed ingezongen voor die Hollander. Nou. Ik weet precies wat ik wil. En, en, en hoe het werkt. En, ik, en, en dat is in zo'n theater als... Uh, Palacio Bellas Artes. Want zo heet het operahuis in Mexico City. Heb jij eerder gezongen? Nee, ik heb daar nooit eerder gezongen. Maar Totaal nog... onbekend terrein. Ja, ik heb nog nooit eerder in Zuid-Amerika gezongen. Maar het is een van de allermooiste uh, operahuizen ter wereld. Oh, ja? Hij is heel erg groot. Uh, hele grote zangers hebben daar op de bühne gestaan. En dan praat ik over Placito Domingo, uh, Piero Cappuccilli, Maria Callas. De allergrootste. Ja, en dat is heel bijzonder dat je dan ook op zo'n bühne mag staan. En dan dat dat voelt speciaal, want dan weet dat je. Dat kan gewoon, ik me voorstellen. En die hebben daar ook gestaan. En dat, ik, ik ben daar wel trots op dat ik daar dan uh, naartoe ga, zeg maar. En hoeveel mensen zitten daar in die zaal? Of uh, kunnen daar in die zaal? Weet je dat? Ook? Nou, dat soort huizen zijn groot. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar ik denk dat Mexico City is een hele grote stad, natuurlijk. Daar wonen geloof ik, meer dan 30 miljoen mensen. Een miljoenenstad. Ja, En dat uh, volgens mij passen er makkelijk tussen de drie en 4.000 mensen in. Maar hoe gaat dat? Dat betekent dat het bijna drie keer zo groot is als de Nederlandse opera. En Op. hoe gaat het dan? Want je komt daar dan aan. Ja. En je hebt dus niet eerder. Je, dan kom je daar uit Wiesbaden en, en, en vervolgens in, in Mexico ja. City. Ja, maar daar heb ik dan een andere status dan in Wiesbaden. Hoe dan? Want daar ben ik ook, daar kom ik natuurlijk binnen, ook als de, de een van de Wagnerzangers van de Deutsche Oper. Mm -hmm. Dus dan komt er een chauffeur? met auto die komen ophalen van het, uh, van het vliegveld. Stralende ogen zie je het nu. <lacht> dat is me nog nooit eerder gebeurd, hoor. Maar dat, <lacht> Dit zal de eerste keer <lacht> ja, zijn. Ja, dat kreeg, Her, ik in, dat, kreeg, dat kreeg ik in de mail. Ik werd opgehaald door een chauffeur. En dan kan ik ook wel vaker die man tot mijn beschikking krijgen... zeg maar, in Mexico. Dus ja, dat, <lacht> <lacht> dat is even wennen. En dan kom je daar in een prachtige hotelkamer, stel ik me voor. En, maar dan, ik bedoel, dan moet je natuurlijk werken en aan de bak, Want tuurlijk. dan kom je daar in een gezelschap... Met mensen, uh, collega's, die je nog niet eerder hebt gezien? Nee, maar wat wel heel fijn is... dat die mensen allemaal wat met muziek hebben. En dat wij, mag je hopen, ja. Ja, natuurlijk. <laughs> en we hebben natuurlijk een muzikale taal met elkaar. Als ik opnieuw als ik nu ga werken met een dirigent of met een zangeres... een nieuwe Centa, een nieuwe sopraan... Ja, dan ga je ook muzikaal met elkaar in gesprek. Door gewoon te muziceren. En hoe lang, hoeveel voorstellingen moet je daar doen? Nou, ik ga in, in ieder geval drie doen. Ik uh -huh. ga de première zingen op 3 november. Dus wat er dan nog gebeurt is dat ik een week repeteer. Dan vlieg ik weer terug. Dan ga ik nog weer twee voorstellingen zingen in Wiesbaden. En dan vlieg ik weer naar Mexico City. En dan blijf ik een kleine drie weken. En dat is dan de eindrepetitieperiode. Dus dan komt er een, uh, een orkeste... een, een, een voorgenerale, een generale repetitie. Een dag rust. En dan komt... Uh, de première in, uh, in Mexico. Ik heb ook al even gekeken op internet. <lacht> en dan zie je een affiche staan met mijn ja. naam erop. En dan denk je, wow. <lacht> ja, en dan ga ik hem in ieder geval drie keer zingen. Ja. En misschien zes keer. En waar hangt dat vanaf? Nou, dat hangt van de andere collega af. Of die... Het gaat halen. Of die het gaat halen. Want die rol, dat is niet niks. Dat is een van de zwaarste dramatische operapartijen die er zijn. ja. Ja, dan heb je toch wel aardig wat, uh, wat, wat, wat, wat kracht voor nodig. En, uh, ja, dat, dat en het luk... is voor hem zwaarder dan voor jou? Um, dat weet ik niet, want ik ken hem niet. Maar als het erom gaat of die collega's gaat halen. Ja, maar ik kreeg een voorwaarschuwingtje. van: zou je ze zo eventueel alles eens willen doen? Want we gunnen dat deze man heel erg graag, en het is een Mexicaan. En heeft ook een prachtige stem. Mm -hmm. Maar we weten niet of hij de conditie heeft om die rol tot een goed einde te brengen. Want dat, dat gebeurt wel eens met zo'n Hollander. Ik, on uh... Ik onderbreek heel even, want er is uh, verkeersinformatie. Het is al... Er staat nog één file vanuit Europoort op de N15 naar Rotterdam. Voor Hoogvliet 9 kilometer. En u luistert ondertussen nog steeds naar Kunststof. Vandaag is Bastiaan Everink onze gast. Hij is opera-zanger, dramatisch bariton. En we spreken over de première afgelopen zaterdag in Wiesbaden. En um, hij vertrekt overmorgen naar Mexico City. Daar zal hij voor het eerst van zijn leven in dat prachtige, omschreef je net, opera-huis te zien en te horen zijn. Um, Even naar uh, jouw levensgeschiedenis, hoe het allemaal gekomen is. Want uh, zoals we in het begin van uh, de uitzending bespraken... Uh, begon het allemaal bij uh, het Korps Mariniers. Uh, aanvankelijk koos je voor het leger. Je ging ja. als dienstplichtige uh, daarheen. Maar besloot beroepsmilitair te worden. Wa waarom eigenlijk? Waarom besluit iemand dat op een gegeven moment? Ja, omdat ik me daar heel erg thuis voelde. Ik vond het een heel inspirerend vak. Ik vond het heel avontuurlijk... En ik werd vooral aangezet daar om mijn eigen grenzen op te zoeken en over mijn eigen grenzen heen te gaan. En dat is spannend, want als je over grenzen heen gaat, dan ontwikkel je je als mens en dan uh, blijkt dat er achter weer een grens zit. En dat waren zowel fysieke grenzen als uh, uh, emotionele grenzen. En dat vond ik heel uitdagend om te doen. Dit is een merkwaardig iets, hè? want uh, uh, veel journalisten, maar ook uh, uh, iemand uh, uh, van het Operahuis in, in Berlijn, uh, hoorde ik in de film, vertelde dat ook het publiek bijvoorbeeld allemaal zeer geïnteresseerd zijn in jouw biografische gegevens. Want het, is natuurlijk een, het zijn twee uitersten, een, uh, beroepsmilitair die opera-zanger wordt. Nou, mooie kan je het eigenlijk bijna niet hebben als verhaal. Ja, maar voor mij zijn dat helemaal geen uiters. Nee? Nee, die twee werelden horen eigenlijk heel erg bij elkaar. Dat moet je uitleggen. Um, nou, wat ik net al zei. Dat, uh, ik was bij de mariniers vooral bezig om over grenzen heen te gaan. Maar dat doe ik nog steeds. En als je een partij zingt als de Hollander... dat kost fysiek zo ongelooflijk veel. Ik heb bij de mariniers geleerd om... Uh, als je fysiek helemaal niet meer kunt... En, eh, en tegen de muur aanloopt om toch door die muur heen te gaan. En toch nog weer ergens energie vandaan te halen. En op het moment dat je een partij gaat instuderen als een vliegde Hollende... dat is heel complex. Dat is eh, psychologisch complex, maar ook stemtechnisch complex. En, eh, en dan heb je echt het gevoel van, ik moet een berg beklimmen. En eh, dat ding heb je niet zomaar in je donder zitten, zeg maar. Dat is weken, weken, weken, elke dag, uren studeren... Om al die zanglijnen, om al die ritmes, om, om de tekst, mhm. eh, om de uitspraak tadeloos te krijgen. Zullen we eens naar je zangstem gaan luisteren? Uh, Doe maar. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel voor de hand liggend. Um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Jij mag kiezen, waar zullen we mee beginnen? Uh, uh, Parsifal um, of uh, Otello? Heb je beide van mij of heb je. Uh, ik heb beide van jou. En, werkelijk? Ik heb, en dan hebben we ook nog Escamillo. Nou, doe maar, ga maar beginnen met de Parsifal. Want daar begon jouw liefde voor de opera. Ja, dat we een, daar dan dat een heel begin? bijzondere rol voor me. Ja. Oké, okay. Klinks voor in Parsifal van Wagner. zo klinkt Bastiaan Everink op de bühne. Laat een klein stuk horen, want er zijn geen cd-opnames nog van jou. Nee. Um, en, en dit hebben wij allemaal van het net gehaald. Maar om een, een indruk te krijgen. Ik zei net, daar begon jouw liefde voor, voor de opera. Uh, bij Parsifal. Dat klopt. Vertel eens, het moment. Je, we moeten dus ons voorstellen, jij was beroepsmilitair. Ja. En toen? Ik kwam terug uit Irak. Ik was onderscheiden. En um, voor mijn verdienste uh, tijdens de oorlog daar. En um, iedereen zal dat misschien herkennen, maar af en toe komt er een trein voorbij. En dan, uh, dan heb je de keuze: van Goh, spring ik erop of spring ik er niet op. En wat mij overkwam, dat was dat ik uitgenodigd werd voor een etentje. Ik had nog nooit in mijn leven een opera gehoord. En eh, ik zie daar een fantastische eh, platenverzameling met opera's. Ik denk, goh, dat is leuk, dat is spannend. Daar ga ik eens een keer naar luisteren. En ik haal er een plaat uit en dat was de Parsifal van Richard Wagner. En ik had geen idee wat dat was. Ik zet eh, de eerste plaat op, het zijn er vier. Die opera duurt bijna vijf uur, dus het is niet zomaar wat. En het is, het, het is de laatste opera die Richard Wagner gecomponeerd heeft. En het is best wel, zeg maar, zwaar korst. Uh, maar... Ik was schijnbaar in de moed en ik had me daar open voor gesteld. En ik hoorde eerst de klanken van die opera, ik hoorde overturen. En ik werd daar zo doorgegrepen. Het was een soort spiritueel moment. Ik werd geraakt, ik voelde pijn en verdriet en vreugde en geluk en lijden. En, maar geen lijden en daarin wegzinken, maar boven uitstijgen. En het was of er iets in mij samen smolt. Uh, daarvoor was ik als marinier uh, wel eens uit het vliegtuig gesprongen als uh, parachutist... En uh, voordat je dan springt, heb je angst. Maar op het moment dat je eruit springt, dan voel je je maar vrij. Mm -hmm. En uh, dat is het uiterste, horen altijd bij elkaar. En ik hoorde die opera. En ik voelde ook die dualiteit, die ook in mezelf zit. En die uiterste die je, die je dan in jezelf hebt, die hoorde ik terug in die muziek. Maar dat versmolt op een een of andere manier in mijzelf, met elkaar. En... Nou, wat en was, ik, en, want je en, begon en, met, ik had een etentje en er waren grammofoon maar ging je dan die plaat daar opzetten? Ik ging die platen opzetten met ik allemaal ging... mensen eromheen? Nee, nee, het was met één iemand en die stond toen nog te koken in de keuken. <lacht> maar van dat etentje kwam helemaal niks meer terecht. Ik want? Heb, ik heb vier uur lang naar die opera geluid, de een naar de andere plaat. En ik, wou, ik, wou, ik, ik kwam terecht in een oceaan van harmonieën en disharmonieën en klanken. En ik was zo gegrepen en zo geraakt door wat daar gebeurde de wereld die zakte letterlijk onder mijn voeten vandaan. Dit klinkt bijna als een uh, christen die bij de EO vertelt... hoe hij God heeft leren kennen. Uh, uh, misschien is dat wel nee. Nee, maar de, de, uh, alsof er opeens sprake is van een totaal andere wereld. Ja, ik kwam echt in een andere wereld terecht. Ik had instinctief wel begrepen toen ik terugkwam uit die oorlog. Van ja, want hoe kwam jij terug eigenlijk? Ja, ik kwam toch terug, ik denk... Om een uh, leuke woordspeling te gebruiken. Hm. Um, ik droomde weinig meer over de toekomst, mijn creativiteitspier was zeg maar opgedroomd, ik fantaseerde niet meer over leuke dingen. Um, en ik had, mijn instinct vertelde me van ja, met jouw creativiteit, met de, met de innerlijke creativiteit, daar gaat het niet meer goed mee. Maar wat, wat je, voor innerlijke waar, van wat voor innerlijke creativiteit was sprake toen je militair was? Nou, dat, daar, daar was steeds minder sprake van natuurlijk. Want wat je dus letterlijk en figuurlijk doet, is een kogel weer aan het vest staan. Een helm op. En alles wat met emoties en creativiteit te maken heeft... daar nou, is er geen plaats in de is lezen. geen plaats, dat moet weg. Hm. Dus, um, en ik voelde wel van, dat voelt niet goed bij mij. Je had het verkeerde vak gekozen. Dat weet ik niet, maar op dat moment werd de kwam de realiteit misschien iets te dichtbij. En ik begreep dat harmless van die mariniën moet af. Mm -hmm. Ik moet de bakers gaan, gaan uh, verzetten. En um, stel je maar meer open voor, uh, voor nieuwe impulsen. Ik wist absoluut nog niet wat. En dat gaat natuurlijk ook niet zomaar van de ene op de andere dag. Maar uh, er was wel iets diep binnenin mij. Misschien kun je het een innerlijke stem noemen. Die zei van... Uh, uh, Ga maar eens naar wat anders kijken. Misschien zijn er nog wel meer mogelijkheden voor je. En um, ja, nu achteraf denk je natuurlijk... Ja, dat heeft te maken met een soort compensatie. Eerst ga je iets zoeken wat te maken heeft met alle emoties wegstoppen. En daarna ging ik op zoek naar een beroep, een vak... wat alleen maar over emoties gaat. Want als ik geen emoties laat zien op de bühne... dan vertel ik geen verhaal. Nee. Dan maak ik geen verbinding met de mensen in de zaal. En toch zeg je, want ik zei twee uitersten... Uh, ja. dat zijn er dus wel. Hoe je er nu over vertelt, zijn er twee uitersten. Ja, maar dat hebben we toch allemaal binnen ons? Keuter schrijft toch heel mooi... der mens met twee zelen in zijn broest. Dat is toch een van de mysteries uh, in onszelf. Dat we onszelf eigenlijk zo slecht kennen. En uh, dat je je best moet gaan doen in het leven om jezelf te leren kennen. Nou, iets dichter bij huis. Eva-Maria Westbroek, jouw ja. welbekend collega. Goede vriendin. De zangeres, goede vriendin. Uh, heeft les gehad uh, uh, van dezelfde zangpedagoog als jij. Daar spreken we straks ook nog over. Uh, zij zei uh, tegen ons... als je je stem zoekt, ben je ook op zoek naar de waarheid over jezelf. Dat klopt, heeft ze prachtig gezegd. En welke waarheid ontdekte jij over jezelf? Toen ik de zanglessen... Toen ik mijn eerste zangles kreeg, heb ja. je het daarover? Toen ik met ja. mijn stem begon? Ja. Nou, wat ik net dus zei: um, ik wil alles weten van die opera. Ik kocht de CD, ik kocht het, uh, het, het boek Parsifal van Wolfram von Eschenbach. En drie weken later had ik mijn eerste zangles. En ik, ik, ik werd, zeg maar, vrij. Maar dit is een metamorfose geweest? Ja dat gaat natuurlijk stapje voor stapje. Dat nou ja, zomaar. drie weken later mijn eerste zangles. Ja, dat op is dat moment een... is nog niks aan de hand. Dan denk je gewoon van, goh, ik heb altijd al gaan gezongen... en het lijkt me ook leuk, neem eens een keer zangles. Hmm. Toen had ik nog niet het idee van, ik ga operazanger zanger worden... en eindig in de Duitse Open in Berlijn. Helemaal niet. Wat had je toen wel voor ogen? En niets nog. Toen nou, was ik nog steeds gewoon maar in hier en ik was iets op het spoor, iets heel bijzonders... en dat voelde heel goed bij me. En ik ben die weg gaan volgen, zeg maar... Maar ik was nog steeds maar in hier en ik deed gewoon mijn werk heel uh, correct. Maar in eentje luisterde ik ook naar opera's. Dat was natuurlijk daar wel een beetje raar. Had het ook met een geliefde te maken? Dat etentje waar je net over vertelde? Nee. Nee? Nee, dat had daar niets mee te maken. Want je bent homoseksueel, hè? Nee, eh, dat klopt. Dat klopt. Maar dat is niet wat we uh, in. Uh, waar we het in de documentaire over hebben. Nee, dat wordt helemaal niet uh, besproken. Het hoeft nee, natuurlijk ook helemaal dat niet. Dat vonden we maar... ook helemaal niet een item. En dat vonden we ook helemaal niet interessant. om het daarover te gaan hebben. We wilden het vooral gaan hebben over de carrière die ik gemaakt heb. En die twee dingen hebben voor mij wat dat betreft niets met elkaar te maken. Ik zeg nog even dat zaterdag het documentair wordt uitgezonden. Ja. Dat is wel even belangrijk, want dadelijk vergeet ik dat om één uur. Um, sorry, wat, wat zei je nu op het einde? Dat dat, dat dat daar helemaal niets mee te maken heeft. Nee. Nou ja, het is toch wel echt van een andere orde als je uh, als homoseksueel in, in het korps mariniers zit, toch? Dat is, dat is wel iets. Ja, maar toen was ik dat nog niet. Hè? Toen had ik gewoon een vriendin. Oh, toen was je dat nog niet. Nee, toen was ik dat bij lange na nog niet. En um, daar was ik toen ook helemaal niet meer bezig. En uh, toen had ik gewoon een vriendin. Maar dat is dan toch ook een hele mooie, uh, ja, uh, een mooie omschakeling... dat op het moment dat je voor dat je de opera ontdekt... en de dramatische baraton blijkt te zijn... dat je tegelijkertijd ook ontdekt dat je eigenlijk van mannen houdt... in plaats van van vrouwen. Ja, maar dat ging natuurlijk ook niet over. Dat ging ook niet zomaar. Um, ik kwam eerst op een conservatorium terecht. En Enschede, hè? In Enschede, dat was mijn eerste conservatorium. En daar, uh, ja, daar was het heel vrij. En daar deed... Uh, Eigenlijk iedereen het met iedereen. Dus ik dacht een aantal jaar lang, van ik heb dubbel zoveel mogelijkheden. <laughs> en, um, het paradijs. Ja, en, toen, en, en toen wist ik het ook nog steeds niet. En toen heb ik daar lang over getwijfeld. van Is het nu het een of is het nu het ander? En uiteindelijk ben ik mijn huidige partner tegengekomen. En toen dacht ik van, uh, hey, ik moet luisteren naar uh, mijn enelijke stem. En dit voelt heel goed. En, uh, en sindsdien zijn wij samen. Maar, maar, dat heeft, een... maar dat heeft niets, niets te maken met wat ik net al zei: uh, met die carrière switch en met hoe ik mijn weg maak nu uh, als operazanger nee. en vroeger marinier was. Dat is gewoon toeval. Precies. En um, hoe was het dan daar uh, op dat conservatorium? Want daar stond je dan als 22-jarige, 23-jarige met 18-jarige. Types die al hun leven lang waarschijnlijk voor een groot deel hadden bedacht... dat ze iets in de muziek moesten gaan zo doen. En jij had al een heel ander leven achter de rug. Ja. Namelijk als beroepsmilitair en in Irak geweest. Ja, dat was geen makkie. Want iedereen waar ik mee in de collegebanken zat... die had al nu vanaf zijn vierde op de piano of op de viool muziek gemaakt. En die hadden zo'n grote voorsprong in uh, het muzikale ambacht, zeg maar... Uh, ja, dat had niets met mijn muzikale ambacht te maken. Ik was daar ook niet op voorbereid wat dat betreft. Ik deed de auditie en toen zeiden ze van... jij moet onmiddellijk gaan komen. Je hebt zoveel talent met je stem. Mm -hmm. Maar je moet zult heel hard moeten gaan werken om dat bij te gaan spijken. Ja, en dat ben ik toen gaan doen. Maar ik was de eerste jaren de aller slechtste student op het conservatorium. En iedereen dacht, ja, dat komt niet goed met die jongen. En wat dacht jij zelf? Uh, ik dacht natuurlijk zoals een marinier dacht. <lacht> uh, volhouden en doorzetten. En de aanhouden wint. En uh, dat vertrouwen had je. Al. Dat vertrouwen had ik wel, en uh, ik wist ook altijd wel goed wat ik wel kon en wat ik niet kon. Mm -hmm. Dus ik bleef aan de juiste dingen werken, en ik bleef op het pad uh, uh, wat ik gekozen had. En we hadden het net al over die over opera Parsifal. Wat daar bijzonder aan is en wat ik gelijk snapte in het eerste op de eerste bladzijde in het eerste hoofdstuk, ja dan bevindt Parsifal zich in een donker bos en die komt op een splitsing en die kan naar rechts en die kan naar links. En rechts gaat iedereen en links uh, is een moeilijk begaanbaar pad. En hij kiest dat, want hij denkt, dat, ja, dat is het spannende pad... en daar kan ik het meeste leren en daarom is dat het interessantst. En dat had ik, dat had ik ook. Ik denk, ik moet dat linker pad op. En ja, dat is logisch dat dat uh, met vallen en opstaan gebeurt... en dat je daar moeilijke uh, momenten uh, tegenkomt... en dat je je moet volhouden en doorzetten... Mm -hmm. Maar dat had dus met die ijzeren discipline te maken. Daardoor had je het vertrouwen om door te gaan. De discipline die je had opgedaan bij dat korps mariniers. Onder andere. Onder andere? Ja. ja. Is er nog iets anders waarvan je denkt, dat heeft mij ontzettend geholpen? Waardoor het me lukte. Want het lijkt me nogal wat, toch? Als je daar, zoals jij zegt, de slechtste leerling was. En toch ook moeilijke aansluiting had. Want iedereen was veel jonger. En had een totaal andere achtergrond. Ja. Hoe hou je je dan staande? Ja, toch dat blijven doen waar je in gelooft. En dicht bij jezelf blijven. En, uh, en die spannende wereld die ik had leren ontdekken. Uh, dat goud waar ik mee mocht, mocht werken, zeg maar. Want die muziek die gecomponeerd is, die, die, dat is zo prachtig. Met al die mooie composities mag ik werken. En met die teksten en die gedichten die gecomponeerd zijn, daar werk ik dagelijks mee. Dus ik aan de ene kant voelde het alsof ik in een soort schatkamer zat. Dus het was heel fijn om daarmee te mogen werken. En, en zingen was op dat moment het allerliefste wat ik deed. Dus dan gingen die andere vakken wel slecht. Maar dan, werd toch, dan ging ik mijn overgangsexamen doen en dan mocht ik weer zingen. Dan zeiden al die docenten van hup, naar het volgende jaar. <laughs> Ze waren onder de indruk. Zo, zo ging dat. Ja. En toch besloot, nee laten we nog heel even, want anders nog, nog één fragment van, van jou uh, laten horen. Waar zullen we voor kiezen? Voor Bizet of Verdi? Jij mag kiezen. Oké, okay, dan kies ik voor uh, Bize, Carmen Escamillo. Ja, zo klinkt uh, Bastiaan Everink als uh, Escamillo in Carmen van Bizet. Ja, dat was een opname, een privéopname uit de, uit de Deutsche Oper in Berlijn. Oh ja? Dat was de avond dat ik voor de eerste keer samen ging zingen met José Cura. De beroemde tenor, die hoor je ook heel kort uh, daarin. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat in Berlijn uh, mag ervaren. Want daar sta je in één keer met hele grote namen ja. op de bühne. Het is toen een ik... van de grootste operahuizen. Ja, dus uh, ja, dus toen ik zelf als marinier... Uh, toen ik zelf nog hier was, ja. stond hij al op zulke plekken. Ja. En toen ik naar het conservatorium ging, kocht ik opnames van, van hem... en van de mensen waar ik nu mee zou zingen. Dus dat is uh, super ja. gaaf om te doen. En, Geweldig. Ja. Um, uh, uh, we spraken ook James McRae, jouw zangpedagoog. Mm -hmm. uh, hij kwam net al even langs. Uh, ik noemde hem in verband met Eva-Maria Westbroek... die ook uh, les van hem heeft gehad. En nog steeds heeft, geloof ik. Hè? Ja. Um, uh, en, en James McRae vertelde ons: uh, de training die hij bij mij deed, is een fysieke. Zangtraining, waarbij je zingen bijna als een sport benadert. En het gaat terug naar oude technieken... die Italiaanse zangers twee eeuwen geleden al gebruikten... om grote zalen te kunnen toezingen. Ik denk dat dat wel zijn toekomstbeeld is, jouw toekomstbeeld dus. Zingen in de grote zalen met 4000 à 5000 man... zoals het Metropolitan Opera House. Bij operahuizen waar er respect is voor grote zangers... om dan uit te groeien tot een van de beste... Prachtig, een fantastische man, James McRae. Ja, hij komt ja. ook voor in de documentaire en ja. je ziet ook opnames, ja. uh, waarin ziet dat jullie een hele mooie uh, verstandhouding uh, hebben samen. Um, op het conservatorium, je hebt ook in Amsterdam gezeten en in Enschede, hebben ze het je afgeraden, hè? niet naar James McRae? Hmm. Zou je misschien zo kunnen zeggen. Ja, ja wat, wat, wat, wat is daar? Want hij. Hij doet grootse dingen. Nou ja. het bewijst wat hij met jou heeft gedaan en met Eva Maria Westbroek. En zo zijn maar, er tientallen. Waar, ja, zo zijn er tientallen. Uh, maar, maar waarom is hij omstreden? Wat, wat doet hij wat op die conservatoria dan absoluut niet kan of niet mag? Dat zou ik niet precies weten. Nee. Zijn dat, dat richtingen strijden of zo? Nee, misschien niet, maar. Ja, iedereen moet, doen, moet dat gaan doen wat voor, waarvan hij denkt dat dat goed voor hem is. Mm -hmm. En ik weet wat Jim voor mij gedaan heeft en voor heel veel andere Nederlandse zangers. En dat is echt ongelooflijk. Dus um, ja, hij heeft zelf zoveel ervaring en zo lang op de bühne gestaan. En weet ook hoe je zingen moet. En hij wijdt ons in in die oude Italiaanse zangtraditie. En uh, ja, toen, ik, toen ik de eerste keren opera hoorde en grote zangers hoorde... Ja, die zingen allemaal met die techniek... En, en, en daar wou ik het liefst mee zingen, zeg maar. Dus het was een openbaring toen ik na de conservatoriumtijd weer bij hem, bij hem kwam. En er eigenlijk nog weer een compleet nieuwe zangwereld voor me openging. Want het is een, een, een andere techniek of ja, een andere spier die wordt getraind. Dat zou je een beetje zo kunnen noemen. Hmm. Uh, dat noemen ze de Melokki techniek. De Melokki techniek. Ja, en dat betekent dat je ademsappel nog iets verder naar beneden gaat. Waardoor je... Uh, uh, beter op het snijvlak kunt zitten van licht en donker. Van het donker van de stem en de doorslagkracht, de helderheid van de stem. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor dat een stem heel spannend wordt. Als die alleen maar uh, schel en voor zit, dan is het niet aangenaam om naar te luisteren. En als die te donker is, uh, ja, dan, dan, dan kun je geen grote zalen vullen. Dus je moet precies in het midden gaan zitten. En dat is eigenlijk wat die Milwaukee methode doet. En dat is de dus stopsport, dat is oneindig veel trainen. Dat is heel veel trainen. En dat is diep gaan en heel veel fysieke oefeningen doen. En daarom had ik ook gelijk die uh, connectie met Jim. Want eindelijk kon ik ook weer, wat ik bij die mariniers ook graag deed... fysiek aan het werk. En hij is ook oud-marinier. Hij is ook oud, hij is ook oud met dat ja, is een hele toevallige glas. bijkomstigheid. <laughs> ja. Hij heeft heel lang geleden in uh, Korea gezeten als marinier... in de, in de jaren zeventig, uh, denk ik mm -hmm. dat het was... Dus dat is een hele bijzondere bijkomstigheid. Wat maakt dat je dit zo graag uh, wilt? Want je, je werkt kei en kei en keihard, hè? Ja, Bedoel, natuurlijk. Ik, ik zeg topsport, maar het is... Maar dat is ook zo. Dat zingen wat ik op dit niveau doe, dat is... Ja. Wat dus, maakt dat je het zo graag wil? Ja, dat heeft misschien wel te maken met, die, met de allereerste zangles... daar waren we net al bijna, mm. uh, die ik ooit gehad heb. Dat is dat ik daar uh, geluk ervaarde en vrij werd... En dat was heel bijzonder om dat te mogen ervaren. En na nou dat gelukmoment dat het groot inspirerende moment... daar wil ik elke keer naartoe terug. Dus hoe moeilijk het onderweg ook is. Ik kan altijd achter de piano gaan zitten en gaan zingen. En dan, eh, ja, dan voel ik me weer vrij en dan komt dat gelukmoment. Zo als bij die allereerste zangles. ...dicht in de buurt. Ja. En... Misschien wil je de tegel gaan beschrijven, want uh, het is voorbij. Nee, dat kan bijna niet. Het is echt waar. Bastia. Okay. Nog 30 seconden zelfs. Okay. Schrijf maar, dan meld ik, zo dadelijk, meld ik even wat uh, zo dadelijk op deze zender te horen is. Twee dingen uiteraard. Margreet Rijntje spreekt met Jan Minderhout over studeren op latere leeftijd. Jan Minderhout is 81 jaar en emeritus hoogleraar neurologie aan het Hovo. Hoger onderwijs voor ouderen. De documentaire is aanstaande zondag, dus niet zaterdag. Aanstaande zondag te zien om 1 uur op Nederland 2. En dan wordt hij zaterdag, uh, nee maandagavond wordt hij ook nog herhaald. Dus als u er zondag niet toe komt, kijk dan uh, maandagavond na Pauw en Witteman. En wat staat daar? Zeg het maar snel. Levenskunst is de hoogste kunst die je kunt beoefenen. Leven. Dank, meneer Everink. Morgen spreken we een collega van u. Singer-songwriter Maaike Oudboter. Radio 1. Hey. Kunsthof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.